Aldoende heb ik het subtiele verschil geleerd tussen wijn en de rest. Wijn hoort bij het eten, wijn is nobel. Wijn is geen bier, geen limonade, geen aperitief. Op een receptie van enig niveau hoort geen wijn en ook geen bier. Daar hoort champagne. Wijn buiten de maaltijd? De Fransen zeggen in zo'n geval dat is een beetje rustiek. En die mannen dan die aan het zaink staan met een ballon of een petit blanc, zult u zeggen. Dat is het precies. Noem het de proletarische variant die eigenlijk geen navolging verdient. En als het u of mij wel eens overkomt, dan is dat, allez, épater le bourgeois, zich encanilleren. Laat ik een voorbeeld geven. In 1981 kwam de socialist François Mitterrand aan de macht. En met hem het volk van links, le peuple de gauche. Frankrijk zou anders worden, democratischer, simpeler, informeler. Niet de dictatuur, maar toch wel het primaat van het volk. De nieuwe premier, Pierre Monrois, burgemeester van Lille uit Noord-Frankrijk dus, een streek waar veel bier gebrouwen en geconsumeerd wordt, besloot om dat ook in symbolische zin duidelijk te maken. Op zijn eerste receptie in zijn Parijse ambtswoning Matignon werd geen champagne, maar bier geschonken. En er stond ergens een tonnetje Beaujolais. Dat heeft die arme premier geweten. Dat werd zonder meer schandalen gevonden. Dat soort volkse dranken onder het bladgoud in de salons van de Republiek het werd demagogisch gevonden en gevreesd werd dat de ontmanteling van het Franse Frankrijk, het Frankrijk van de eeuwige waarde, begonnen was. Grand sprak er ook schande van. De Republiek Manquet de Tenue, vond ze, wist kennelijk niet meer hoe het hoorde. Bij de volgende receptie van Pierre Morois was er weer champagne. De postume triomf van pastoor Dom Perignon, die niet alleen een wijndrinkende christen was, maar er ook nog een feestdrankje van had weten te maken. Ik heb met enthousiasme mijn inburgeringscursus gedaan. In een kliniek waar ik ooit lag... in Frankrijk ga je bij voorkeur naar een privékliniek, zag ik tot mijn verbazing een rijdende serveertafel... vol half of driekwart gevulde flessen champagne. Op de hals de namen van de eigenaars met hun kamernummer. Als in een familiepension. En ook ik kreeg van mijn schoonfamilie een fles champagne. Te consumeren met mate, dat wel... Zoiets had ik in Nederland nog nooit meegemaakt. Ik was lichtelijk verbijsterd. Voor mensen die geopereerd zijn is dat heel goed, werd mij te verstaan gegeven. Besmaakt werd eraan toegevoegd. Bien polygaz. Champagne ter bevrijding van opgekropte lucht in de darmkanalen. Het was vlak na mei 68. Het grote Franse kussengevecht. Eerst in de slaapzalen op de campus van Nanterre, waar het verbod voor de jongens om de meisjesafdeling te betreden... beschouwd werd als een onverteerbare uiting van paternalistische, om niet te zeggen, gaullistische betutteling. Wist die generaal veel van fait l'amour pas la Een hele generatie ging de straat op. Het kussengevecht werd matten met de oproerpolitie onder het motto dat er verbeelding aan de macht was. Le joli mois de mai genoemd. Wat hebben we genoten? Vagelijk begrijpend dat we getuigen waren van een periode van vernieuwende onrusten en onrustige vernieuwing, zoals iemand het uitdrukte. Vanaf zijn historische hoogte leek generaal de Gaulle voor het eerste geschiedenis niet meer te begrijpen. Een jaar later werd hij weggestemd, terug naar zijn buiten in Colombey-les-Deux-Églises, Als een eik die men omhakt, schreef André Malraux. Nog weer een jaar later was de grote sjaal dood. De eik geveld.